Holderman. Ja, met een enigszins dubieuze muziekkeuze, maar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 gaan we toch nog iets spiritueels doen. Er is in Haarlem een spirituele beurs. En Nicole van Olderen die, die gaat daar wat over uh, vertellen. Ben jij er al geweest, Dom, bij die spirituele beurs? Nee, ik ben er nog niet geweest. Sta je en... er wel open voor, Dom? Nou, nee, ik denk het niet. Nee, nee, nee. Ik, ik ben daar niet echt... We uh, wachten gevangen. rustig af. Misschien na afloop dat je zegt ja. Maar misschien... nog toch dat, eens kijken. Misschien dat ik morgen sta te luisteren naar bomen. Dat zou best kunnen. Ja, precies.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 Als die oude boom in het jonge veld Twee zielen, één gedachte Zo zal ik bij je zijn en ons door de donkere schijn, en ieder uur wordt de last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 Tussenin en de achter en de schouders, dat komt helemaal goed. Dan, dan vind je het alleen maar jammer dat ze geen wal, walnoten hadden. Ja, precies. <lacht> <lacht> eh, nee, we gaan even serieus. De biespopzingers, eh, Jullie hebben net eh, het korenfestival achter de rug. Geweldig optreden. Kan die lieshond even zijn mond houden? <lacht> <lacht> Zo, lieshond is weer rustig. Eh, we hebben net de koerendag achter de rug. Dat was spectaculair. Ja. Eh,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 Daar waren we heel trots op. Hij ja. stond heel stiekem mee te zingen. Ja, precies. Ja, was echt heel leuk. En hij stak zijn duim op zo. Ja, hij was er heel trots vroeg. op. Ja. ja, wat dat betreft is het niveau erg hoog van de beatspopzingers. Ja, ja, ja. Hoog niveau. Dank je wel. Dat... Met hoeveel, hoeveel mensen uh, zingen jullie in het koor? Vier... Oh, ja, ja nou, 34. En ik denk dat uh, er zijn recentelijk twee nieuwe mensen bijgekomen. En dus zijn er 36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 Ongelooflijk. Heel, ja. Vergeet erop er niet. Vergeet oh, niet sorry. Er sorry Rob. Oh, dus, het is niet allemaal a cappella wat jullie doen. Nee, nee we hebben niet dus niet volgende week. Nee, al, nee, nee. nee helemaal niet. Eigenlijk. Nee, want jullie ook geleid. wel a cappella dingen doen, toch? We kunnen nee. wel dingen a capella en soms uh, repeteren we daar ook wel. Uh, kan ik me mee? herinneren ja. ja.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 Dat is van Wibi Suryadi en dat, dat kan alleen zij zo spelen. Dat is echt geweldig. Ja, dat, is echt dat is kippenvel. Ik kan me herinneren dat jullie een keer speelden en dat het hele koor opeens om Julia heen ging staan. Omdat ik hoop raar... dat Julia niet luistert, maar dat gaan we dit keer weer doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Zelfs naam is mooi. Is ja, van van ja. Ja. Ja. Dat, ja. Ja. Uh, ja. ja, dat gaan nou. we stiekem weer doen. Ja. Heel goed. Nou, Julia niet luisteren. Ja. Nou weet niet. We gaan eventjes uh, resumeren.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 Maar wat, wat op, moeten ze dan op, bellen? 06. Ja, dat is José. 06. 238. Ja. 39. 337. Ik ga het herhalen. 06. 23. 83. 93. 37. Dat 3. is José. Dat u ja. nu kaarten bestellen. Maar ik zie ook een uh, internet. Ja, daar weet maar heel veel van. Ja, dat mag ook uh, via info@singenz.nl. Dan kan je dus ook kaarten bestellen. En wij reserveren ze naast. Straks... Zingenaanzee.nl. Zingen Zingen. Ja, www.zingenaanzee.nl Zingenaanzee of bij www.debeatspopsingers.nl. Het Engelse, The. The, ja. Ja. Heel goed. ja. Het is best wel zaak om te reserveren, want uh, wij doen namelijk ook mee aan het 50-plus-dagorganisatie. Uh, ja.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 2, 3, 8, 3, 9, 3, 3, 7. En wees er snel bij, want vol is vol. Absoluut, ja, zeker. We ah, okay. wensen jullie erg veel succes. Ja. Bedankt uiteraard. voor jullie komst. Ja. Blijf als je het liefst wilt vluchten. Blijf als je wordt.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 Blij tot het volgende!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 Onder andere? Ja, onder andere. Onder andere, gemeente uh, Holland Casino en de OVZ, natuurlijk. Ja, uh, gaan daar geen problemen straks uh, komen met gemeenten, met bezuinigingen? Of hebben jullie dat nog niet in de dat kijker? is uh, Nee, dat is mij nog niet uh, ter oren gekomen. Nou, dan uh, had de wethouder Financiën het al lang uh, vermeld in ook. Het komende ook. Ja, ja. Dus jullie lijden daar nog niet onder? Nog niet, nee, um, gelukkig niet. oké. Okay. Nee.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 Uh, die kunnen zich bij mij melden en anders bij de gemeente, bij Janssen. Maar bij mij is het natuurlijk een... makkelijker. Makkelijker? Nou ja, voor de mensen is Janssen gemeente natuurlijk. Ja. Anders moeten ze jouw huisadres ja. en telefoonnummers. En nou, dingen. dat is bekend. Dus uh, mijn e-mailadres kan ik zo... Uh... Staat in brochures of folders. Uh, uh... Ja, waar het precies in staat. Nee, dat Wat is, dat is je e-mailadres? Mijn e-mailadres dat is Mieke Tapen. en dan tapen met th. A, -페, A, -페, A -페. Aan elkaar geschreven, alles klein. Ja. Apenstaartje, hotmail .com. Ja. Oké, okay. dus als er groepen artiesten zijn die zeggen van daar willen we graag optreden, kunnen ze naar jou mailen mm -hmm. en dan worden ze ingepland voor komend jaar? Um, dat ja. kan. Dan dan ik moet wel, nou ik beloof natuurlijk nu niet dat ze worden ingepland, maar ik wil nee. wel weten wat er, uh, ja. hoe ze spelen ja. en...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 Nou, vanuit de OVZ euh, dan? Um, dat, nee, dat denk ik niet. Roy is natuurlijk een hele enthousiaste. Ja, uh, van Roy van Buringen, ja. zeker. Ja, maar... De organisator van het Kunstverstijn die dat ja. uh, de maar afgelopen dat is je paar die jaar. Ook. Ja, ja, zeker. Die dat de afgelopen jaar natuurlijk hartstikke ja? leuk georganiseerd ja. heeft. En uh, ja, het is uh, in, voor mijn tijd is het uh, zo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 Over betreft, daarmee afgelopen is. Helemaal niet. Het staat iedereen vrij om natuurlijk een kunstverstein te organiseren. Alleen niet meer hè, dat uh, het in het muziekpaviljoen op de zondagmiddag ja. uh, het zou doorheken. Dus dat zou zaterdag kunnen. Uh, ja. Dat staat iedere organisator vrij om natuurlijk iets uh, te organiseren. Ja, het, het Alleen niet meer zeg maar, het programma duidelijk gezegd. Op de zondagmiddag heb ik de opdracht om de zondagmiddag in te vullen. Ja. Ik heb er niet voor gekozen dit jaar om uh, dus het kunstfestijn daar neer te zetten. Jij had het luxe probleem dat je, <laughs> dat je heel veel aanbod had. Uh, heel veel is overdreven, maar best veel. Ja, ja, veel. Ja. En ik heb uh, ook de toppers...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 kerstmannen, uh, orkest en zingende kerstfiguren en kortom, allemaal leuke dingen voor de Sint en voor de kerst. En hallo. We wensen je erg veel succes toe, voor ja. nu en voor het komend jaar. Hartelijk dank Dan en leuk uiteen. dat ik even langs mocht komen. Dankjewel.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 Die op de beur van de aantal het aantal is overdreven. Maar er waren er wel één of twee die, uh, die bij ons kwamen: van hé, hey, waar kunnen we ons opgeven? Want ik dacht, de Nationale 50-plus-dag, wij willen ook wel uh, meedoen. Ja.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 Of tot en met maart of nog het hele jaar. Ik neem aan dat hotels, pensions, sunpark en dergelijke wild enthousiast zijn met ja, deze actie. Ja, absoluut. Er zijn echt uh, een aantal hotels, pensions die ons ook uh, aanbiedingen. Foutjes voor netasjes. Maar ook voor op de website. Um, sunpark doet ook ontzettend enthousiast mee. Uh, heeft bijvoorbeeld uh, een, een x-aantal gratis uh, vouchers voor uh, uh, midgetgolf uh, beschikbaar gesteld, Maar ook uh, gratis koffie met appelgebak om mensen maar ook naar sunparks te halen. En...